Luchtvaartmaatschappijen kunnen veilig over bepaalde conflictgebieden vliegen. Dat schrijft het kabinet in antwoord op vragen van CDA en D66. Vorige maand meldde de NOS dat er nog steeds boven oorlogsgebieden wordt gevlogen. Ook door de KLM. Onder meer in Mali, Zuid-Soedan en de Sinaï-woestijn. Volgens het kabinet kan dat best... als de strijdende partijen niet over bepaalde wapensystemen beschikken. Verder zegt het kabinet dat het aan de luchtvaartmaatschappijen zelf is... om een risicoafweging te maken. De overheid geeft alleen informatie.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 Tegen de kruif loopt ook nog een andere zaak. Ze wordt ook verdacht van hennepteelt, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. In maart nam ze ontslag als gemeenteraadslid in Stichtse Vecht. In Monaco is de loting gedaan voor de Champions League. PSV is ingedeeld in groep B samen met Manchester United, CSKA Moskou en VfL Wolfsburg. Dat betekent dat Memphis Depay, die juist bij PSV is vertrokken, in zijn eerste seizoen bij Manchester United meteen weer op bezoek gaat bij zijn oude club. Het weer. Vanavond wordt het vanuit het westen langzaam droog. Morgen periode met zon, maar lokaal ook nog een bui. En het wordt dan 21 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Op deze plek in de Randstad heb je nog de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord. Drie kilometer door een ongeluk. De linkerreis ook is dicht. Kost je een kwartier extra. Op de A2 richting Amsterdam. Daar staat tussen ouderkijk aan de Amstel en Amsterdam 3 kilometer. 10 minuten kostje. En de A2, maar dan van Amsterdam naar Utrecht. Tussen Amstel Business Park en op Koude 6. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen 11 kilometer. En de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Evendingen 4 kilometer door een ongeluk. Er is daar één rijstrook afgesloten. Tot zover de verkeersinformatie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 No es más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. No, no, no y es la que te, lleva, que te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 Chacha en el mar ser día a ghost town.